7 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Zalencomplex Rotterdam Ahoy ontslaat ruim 100 van de 270 personeelsleden. Die pijnlijke ingreep is volgens de organisatie noodzakelijk om de toekomst van Ahoy te waarborgen. Het gaat vooral om medewerkers met een flexibel dienstverband of waarvan het contract afloopt. Rotterdam Ahoy werd in maart gesloten voor evenementen, terwijl 2020 eigenlijk een kroonjaar had moeten worden. Zo zou het Eurovisie Songfestival hier gehouden worden. Sinds juli zijn evenementen in Ahoy op kleinere schaal weer mogelijk. In de Schilderswijk in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de rellen die daar vorige week uitbraken. De initiatiefnemers willen met een stille tocht een ander beeld van de wijk laten zien... en bewoners een hart onder de riem steken. Ze zeggen tegen geweld en vernieling te zijn, dragen witte kleding en hebben witte ballonnen bij zich. Tientallen demonstranten van de actiegroep Waarheid hebben in het centrum van Den Haag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie gedroegen sommige demonstranten zich provocerend en agressief. Meerdere mensen zijn opgepakt, één agent raakte gewond. De chef van de luchtvaartpolitie in België stapt op na de ophef over videobeelden van hardhandig politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Het incident gebeurde in 2018. De beelden zijn nu pas naar buiten gekomen. Te zien is hoe een Slovaakse arrestant wordt aangepakt. De man raakte erbij in coma en overleed enkele dagen later. De Sloaak zou volgens het OM destijds zijn aangehouden... omdat hij bij het boorden weigerde zijn ticket te tonen. Daarom werd hij in verwarde toestand opgesloten in een cel. Hoewel het incident dateert van twee jaar geleden... is het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Sloaak nooit afgerond.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 die wat van stevige kosten houden. Even een uurtje, gewoon uh, niks doen, dan alleen maar je haren losgooien en eventjes uh, luchtgitaren erbij pakken, dan uh, komt het zelf wel goed. Weet sowieso één zo'n die dit uh, helemaal geweldig vindt. Hij schijnt ergens uh, rond te lopen in een uh, raadhuis. Soms moet hij nog wel eens een beslissing nemen en soms is hij ook nog enig bestuurder in dit dorp. Van hem heb ik het hoor. Dus uh, The Cult en Rain uit 1985. We gaan even een uurtje lekker rampen stampen met uh, een beetje stevige muziek. En dit was ooit een schoolproject, een eindexamenproject van Daan van Putten. Gangster heet De uh, Band. En dit was, nou uit 2010 denk ik zo'n beetje. Ze hebben het nog meegedaan aan de Rob wordt. Nummer heet No Disguise. MUZIEK Ik me nog herinneren dat dit uh, nog ergens een alarmschijf is uh, geweest uh, bij de mannen van uh, Veronica. En, uh, dat was op uh, vrijdagavond, die Hilarische Vrijdagavond zelfs. Met uh, Alfred Lagarde, die man die, die had, uh, bij, de, uh, bij de Vara daarvoor nog. Uh, ook nog eens een, uh, een betonprogramma had. En dan was het. S ochtends een zachte is, avonds een harde. Dat was uh, zo'n beetje het, uh, het hele verhaal. Nou, uh, inmiddels uh, gaat. Uh, is ook een beetje aangeschoven, want uh, we gaan straks uh, uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf doen. Uh, dus uh, vooruitlopend daarop uh, heb ik een beetje gewaarschuwd van: nou, kom dan een beetje op tijd. Dus. Uh, en nou, Miranda, ik ben er ook. <laughs> je hoort het. Miranda is er inmiddels uh, verkeer gehad uh, onderweg. Nee toch? Uh, heel veel verkeer, maar het reed wel door. Oh, het reed wel door. Ik ja. moet altijd denken aan dat spotje. Ken je dat? Dat spotje waarbij je dan op een gegeven moment die Ikea spot, weet dat meubelen. Ik sta wel, maar niet meer in de wielen. Zoiets. Ja, daar en leek er wel op, ja, maar dan ik reed wel dan. Op. Ja, ik reed. Ik stond niet, maar ik reed. J Jij reed wel, ja. ja. En de rest uh, stond stil. Nee, niet eens. Oh, uh, <laughs> ja, nou, dat zou kunnen. Uh, straks uh, gaan we dat uh, doen. Uh, heb je er een beetje zin in? Heel erg. Ja, dat uh, geloof ik graag. Dus, uh, <laughs> want uh, nou, Dat wijst zich uh, zo direct uh, vanzelf wel wat we gaan uh, doen straks. We geven hier en daar al even in dit uur de, het nodige weg. Maar we hebben natuurlijk ook uh, even wat uh, het betere stamp- en trekwerk... Zoals uh, dit uit de jaren 80, twee broertjes en uh, David Lee Roth, die maakte toen ook nog deel uit van die band, Van Halen en ik uh, kan me nog herinneren dat dit uh, toch wel een, een clip bij zat waar nou toch wel het conservatieve gedeelte van Nederland toch wel het nodige moeite mee heeft uh, gehad. Hap voor de teacher van Van Halen. Deed zij mee aan de grote prijs voor Nederland. Later heeft ze ook nog wel eens die avonden aan elkaar gepraat. Annika, Annika, Boksen heeft zij voluit. Uh, het nummer dat heet Longshot. En Van Helen hoorde je daarvoor met had voor de teacher. Uh, krijgt meldingen binnen dat, uh, dat uh, de webcam bevriest. Nou, uh, ja, dat, uh, dat, dat heb je wel eens. Dan wordt het dus weer gewoon ouderwets maken. We zijn niet te zien, Miranda. Dus, had uh... oh, ik het goed in mijn koffie kunnen komen? <laughs> dus, uh, ja, dat, dat, dat is, uh, Niemand die ziet ons, dus het is gewoon weer ouderwets. Je moet het beeld er gewoon zelf bij verzinnen, denk ik. Dus. Uh... Heb je, daar hebben wij geen, geen moeite mee, denk je, toch? ik, toch? Ik heb helemaal niet erg, nee. nee ben jij zo'n cameratyp die... Uh... Nee, toch? Nee, ik sta liever achter de camera. Ja, dat weet ik. <laughs> dat weet ik. Ja, voor de mensen die het niet weten, Miranda fotografeert. Dus... Uh, dus. En diegene die dat meldt, hè, dat vind ik dan ook leuk, die fotografeert ook. Ah, kijk, dan dus, let je erop. Hè? Ja, dus ja, dat is uh, wel een heel leuk uh, dingetje. Uh, kunnen jullie ooit nog eens een keer als je elkaar hier treft, uh, kunnen jullie lekker met elkaar gaan ballen. Dus dat, uh... Goed plan. <lacht> <lacht> dat is een goed idee. Goed, uh, we gaan nog even verder met uh, het, uh, het stevige werk uh, te laten horen. Uh, dit is ook een Nederlandse band, maar wel uit uh, de jaren tachtig. Uh, en gevormd rond Evert Nieuwsteden, die we nog wel kennen van de Urban Heroes. En de doorstart was dit uh, verhaal van de Boom Boom Mancini met de Red Skies. Dat uh, was uh, Penelope met uh, Running Around uh, with Circles. Uh, dat uh, bracht de tijd op uh, drie minuten over halve acht. Nou, het, uh, het setje is uh, compleet voor, uh, voor straks... Uh, voor drie voor twaalf Noord-Holland uh, yes. voetgolf. Want ook uh, Demi is uh, inmiddels binnen. Ik, uh, ja, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel tof uh, dat jij ook op tijd uh, bent, Demi. Want ja... Uh, <laughs> ja weet je wij hebben wel eens uh, van die live uh, muzikanten en uh, muzikant je, kom, je komt ergens aan weet je en dan uh... moet ze misschien een applausje ja, ja sorry sorry nog een keer ja goede avond wat ja, een goede nee, microfoon ook. Nee, op uh, ja is ja is altijd gedoe met reizen soms ja nou maar weet je, dan dan waarschuwen we de muzikanten altijd van jongens er kan een file staan ja, nee, meneer, dat meneer. Maar uh, dat... Ja, we kunnen hem uh, vijf minuten voor uh, Wat was er dan uh, door... Druk! Ja, eh... Uh, nou zijn dat, wij officieel veel te op tijd. Ja, jij zit gelukkig nog een beetje in de buurt, geloof ik, toch? Ja, nou ja, ik kom vanuit mijn werk uh, in Haarlem, dus... Uh, ja, ja. Ja. Jij ook zin in straks? Zeker. Ja, maar nou, we, we gaan uh, natuurlijk uh, zodanig uh, dat, uh, dat allemaal wereldkundig maken. We al iets weg voor de mensen die nu al even ingeschakeld zijn en die denken... wat is dit nou allemaal voor, uh, voor nonsens wat er op die radio... Nou, we, we, we maken een beetje muziek, rockmuziek zenden uh, we uit op dit moment. Uh, maar uh, we hebben iets uh, bedacht. Uh, want er zitten in dat 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... een aantal onderdelen. Uh, een interview en een vaste rubriek. Kijk jou als, uh, aan als het gaat om de, de vaste rubriek. En welke uh, gaan we mee beginnen straks? Nou, uh, vandaag beginnen we in elk geval met DNA. Ja. Uh, dat doen we met. Uh, ja, mag ik, je bent al verklappen, Miranda. Voor mij wel. Uh, met, met de polyframes. Superleuk. Ja. Uh, die zouden hier echt komen spelen, maar ja. Corona gooi de roet in het eten, ja, helaas. Ja, uh, we moeten, uh, en DNA, ja. dat is eigenlijk um, op onze site een rubriek... waarin we um, met lokale bands of artiesten spreken over hun inspiratiebronnen. Dus dat kan van alles zijn. Platen, liefst, vinyl, Mercedes, whatever. Als het maar muziek is. Ja, uh, dat <laughs> zit geloof ik ook in dat interview met uh, de Polyframes uh, ja. Ja, ja. Uh, verstopt. Uh, vorige week hebben ze Lunacy uh, uitgebracht. die hebben we toen... De, Beten af te troggelen bij ze. Dus ze mm -hmm. uh, zei: van uh, jongens, het is misschien leuk hè. Jullie uh, presenteren dat altijd mooi op de 14e op vrijdag. Maar wij hebben nou net een uitzending op de donderdag. Ja, ja. nee, is goed. We geven die single wel even weg. Uh, dus, ik, uh, dus ik had al een beetje uh, correspondentie met die, uh, met die jongens. En dames, natuurlijk. Uh, en uiteindelijk uh, is uh, dit er dan uitgerold. Maar het was uh, oorspronkelijk de bedoeling... dat ze ook uh, zouden spelen vanavond. Maar... Dat zou wel heel vet geweest zijn. Ja. Ja. Ja. Nou ja. ja, wellicht een uh, volgende uitzending. Nou, niet volgende uitzending, maar... Uh, zodra corona eindelijk uit het dagelijks leven verdwenen is... Uh... Als, uh, <laughs> als uh, de, het, de reproductiegetallen weer onder, onder de 1 is... Ja. Uh, ga ik er weer hard over denken om te zeggen... van, nou, het kan weer, maar uh, nu nog even niet, nee. uh, vind ik. Uh, goed, dat uh, is uh, een van de onderdelen. En er zit natuurlijk ook heel veel Noord-Hollandse muziek. Uh, Uiteraard, dat uh, slaat de klok. Ja, want dat... Want anders uh, kunnen we net zo goed uh, ermee stoppen. Uh, om... <laughs> we zijn nog ja, niet uh, eens begonnen. Nee. <laughs> goed, uh, dit is het, uh, het uurtje waarin uh, we dat even aanlopen. Uh, uh, met, uh, met een een en ander... Laat ik eens even gewoon uh, met een hele fijne uh, er even in uh, gooien. Want dat vind ik ook uh, leuk. Vind Marcus denk ik ook een hele, hele leuke. Namelijk Ramstein en Doehast. Mich Du, du hast, du hast mich. Du, du hast, du hast, du, hast du hast mich, du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Und ich hab nichts gesagt. zieke master of puppets van uh, de mannen van Metallica. Ik, uh, ik heb er ook ergens ooit nog eens een keer een documentaire uh, tenminste aanschouwd, dat ze door een heel diep dal zijn gegaan en uh, dat ze elkaar uh, bijna... Uh, nou ja... Uh, dat het uh, bijna over was. En dat ze op een gegeven moment uh, met, met een beetje therapie. En toen uh, kwamen ze het weer een beetje door elkaar. En, uh, de mannen waren op een gegeven moment huilend in ons kaars armen gevallen. is oh, dus, mm, tragisch. <laughs> ja, <tarantisch. laughs> ja zo'n zo verhaal heb ik wel eens begrepen van, uh, van Metallica. Maar ik weet niet uh, of dat helemaal klopt. Dus um, ik heb iets staan. Ik heb dat, ik heb dat niet helemaal goed uh, ingevuld. Het dus is uh, ook een klassieker uh, uit de Nederlandse rock zien. Uh, uh, ik zal hem even naar voren halen, want dat is toch wel leuk. Uh, Sinatra, ook uit de periode dat ik uh, nog uh, heel veel op uh, radio uh, bezig was, tenminste uh, uh, ernaar te luisteren naar het medium. En dat was er op vrijdagavond altijd het uh, programma van Countdown Café, met Kees Baars en Alfred Lagarde. En daar zat hij vaak in, dit nummer. Sinatra met Lone or Loneliness. dat die uh, gasten ergens uit uh, Zuid-Limburg uh, kwamen. Of uit Limburg. Daar kwamen ze vandaan. Uh, maar ze bestaan, uh, nee, denk ik, inmiddels al lang al niet meer. Want het is een band uit uh, de jaren tachtig uh, geweest. The Sinatra en Love or Loneliness. Nou, ik heb er nog eentje. Uh, en dan gaan we straks uh, beginnen, dames. Dan, uh, yeah. Ja, ja. Gaan, we, gaan we het echt doen? <laughs> er uh, is geen terug... Nee, treden meer nee. aan of wat dan ook. Geen ontkomen meer aan. We moeten er uh, aan geloven. Nou, dat, dat gaat allemaal wel goed komen. Uh, de laatste. Die is van ACDC en het de, de nummer dat heet Van der Struk. En straks achter, dan gaan we echt uh, beginnen met uh, alternatieve FM 3 voor 12. Noord-Holland Vloedgol. Dus dat wordt straks de halfmood. Alsof het gaat onweren straks.